Sit van der Linde met het NOS Journaal. Donald Trump heeft zijn opvolger Joe Biden een vijand van de staat genoemd. De Amerikaanse oud-president sprak vorsten van zijn aanhangers en reageerde op een toespraak die Biden eerder gaf. Daarin stelde de president dat Trump een bedreiging is voor de Amerikaanse democratie. Trump noemde die toespraak vandaag vreed en haatdragend. De politie in Breda zoekt naar de dader van een steekpartij in het uitgaansgebied. Op de havermarkt werd vannacht iemand gestoken. Er zou een vechtpartij aan vooraf zijn gegaan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niets bekend. Even verderop werd later vannacht nog iemand met een steekwond gevonden op straat. Ook hiervoor is nog niemand opgepakt. De politie vraagt getuigen om 112 te bellen. De man die gisteren een rookpot op het circuit van Zandvoort gooide... is weer vrijgelaten. De politie zegt tegen persbureau ANP dat hij wel verdachte blijft. De man gooide de rookpot tijdens de kwalificatie. De organisatie plukte hem uit het publiek en droeg hem over aan de politie. Gevallen van longontsteking bij een Argentijnse privékliniek... blijken te zijn veroorzaakt door de Legionella-bacterie. Elf mensen raakten besmet, van wie er vier zijn overleden... Lang was onduidelijk wat de oorzaak van de longontstekingen was. De Wereldgezondheidsorganisatie hield de besmettingen nauwlettend in de gaten. De Amerikaanse band Foo Fighters heeft voor het eerst weer een concert gegeven... sinds de dood van drummer Taylor Hawkins. Het concert in een stadion was een eerbetoon aan de drummer... die in maart overleed. Naast Foo Fighters traden ook artiesten als Queen, Paul McCartney en AC DC op... met de favoriete nummers van Taylor Hawkins. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot 28 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn vandaag meerdere evenementen rondom de Amsterdam Arena. Onder andere in de Zero Dome en in de Avond Live. Dat zorgt nu voor vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam...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 Stay Then you should let yourself sing. Hey, yeah. Ooh, yeah, yeah. hey yeah. I love to share my things 'cause it brings me freedom. freedom. Whoa. Whoa. We gotta give you some of that freedom. Smile and be in your heart.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 Zandvoort als bruisende wachtbaas. ook in de zomer. Zie Doe mij maar een wijntje. De verdek of chardonnay. Ja, nee. Een mooie, volle rode. Drink je met me mee.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 4, 5, 6 Meiden om me heen aan de rosetjes Oh jeetje, ze houden van het leven Hoe ze atten, atten, atten En ze zakken naar beneden Voor je boy, het is mooi En yeah. zomer, -so je yeah. geeft mij nog maar een rooi. Ja rooi. we met drie de hele avond aan het klooien Ze vraagt waar ik mee bezig ben dan Ik zeg een in jou, ik lees die dat dan <lacht> Doe mij maar een wendje te een Oh, ja, doe nee, een mooie volle rode. Drink hier met me mee. Doe mij maar een wijntje. Ja, deze smaak weer goud. Zo'n heerlijk fruitig wijntje. Waar iedereen.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 zelf jij ja, ik niet gelijk of iemand is gekropen. Het worden van de twijfel Oh yeah mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog oh. Nog uit je gesporen op de pijpel Oh yeah Het lijkt of iemand is gekroven in jouw lichaam zonder dat Wacht dus alles dat ik zei dat is bedacht Pure mij te trekken mij te hebben in je mag. Als je gelukt baby maak maar stuk Beetje houd van kwijtgaan, weet dat ik je uitles uh, Beetje houd uit van buikings, weet hoeveel het kost dus Zie me net als uitdruk sana O, oh, gebruik me, gebruik me Stel oh, dat je stiekem nog een beetje van mijn bed. O, gebruik Gebruik me, oh, gebruik, oh gebruik, gebruik me, ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou, bestem mijn Ook in de zomer is jouw keuze ZFM. Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.